Fado is het Portugese levenslied en is ontstaan in de armenwijken van Portugese steden. De Mexicaanse mariachi wordt vaak gespeeld door straatorkesten met violen, gitaren en trompetten. Op de unesco lijst staan verder onder meer de Flamengo en de Heilige Bloedprocessie in Brugge. Het weer droog, een flinke zonnige periode. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Het is een normale maandagochtend. Spitser staat nu 220 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en de 15 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouw Rijndijk 8. A6 Emmerloorden richting Muiden bij Almere Buitenoost 6 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de Afit Zaandijk 7. A9 Alkmaar Amstelveen voor de Alpendraasdorp 7. A15 Gorkum-Europort bij Rotterdam-Charles 7. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt ter 8 kilometer. De rechte reishoek is daar dicht, daar staat een vrachtwagen met pech. En verderop tussen uh, Prins Alexander en knooppunt Gouwe nog eens 6 kilometer. A27 Breda Utrecht bij Knopen Lunette 6 en op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Hulversum ook 6 kilometer. Tot slot de A28 Zwolle richting Utrecht bij Leusen staat 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zal we aan het begin van een nieuwe aflevering van Stamford op Zaterdag You're the 5 star and finds the time ZFM Voor Stamford en de regio Nou we gaan eens even kijken of we de tijd kunnen vinden 7 over 2, goedemiddag Welkom bij Stamford op Zaterdag Hallo Albert goedemiddag, goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, daar zijn we weer hè. Jazeker, een, ja, een flauw zonnetje op het Gasthuisplein. Live vanuit de studio. Wat gaan we doen vanmiddag? Nou, we hebben weer een bomvol agenda. Maar zoals u van ons gewend bent, hebben we rond de klok van half vier uiteraard de evenementenagenda. Om half drie het weerbericht. En dat ziet er niet al te best uit voor morgen voor het grote, grote feestmarkt. Wordt regen verwacht. Uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Deze week een hele speciaal. Uh, verder hebben we natuurlijk, kijken we vooruit naar Cinema Nostalgie van 6 december. Want die gaan de klassieker White Christmas weer uitzenden. Vanavond in het Wapen van Zandvoort een Shaffi Memorial. Het gaat om Ramse Shaffi Die uh, is overleden en daar hebben ze een hele speciale avond voor samengesteld. We gaan het hebben over de decemberactie van de ondernemersvereniging Zandvoort. Uh, we gaan natuurlijk voetballen. Ja, om half drie. Want uh, SV Zandvoort moet uit tegen Castricum. En daar is voor ons aanwezig onze voetbalverslaggever. De enige echte Joop van is. Dus na ongeveer tien of een half gaan we schakelen met Castricum. Uh verder de Formule 1 kwalificatie van Brazilië. De laatste race van de Formule 1 dit jaar, maar die begint pas om vijf uur, dus daar kunnen we geen uitslootsel over, over geven, is niet in dit programma. En voor de rest het laatste uur natuurlijk nog veel sportnieuws. Ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand, want er zit vast wel iets bij waarvan u zegt daar wil ik nog even hier naartoe. Gewoon lekker drie uur lang blijven luisteren naar de Zandvoortse Radio. En dit is volgens mij nog steeds een van jouw favoriete platen. Ja, maar het is niet zo erg gestegen. Elke week zo aan het begin, uh, dan uh, draai je hem wel. Hier is uh, Nickelback speciaal voor Albert Jan. When we stand together One more to Just listen to it right outside the window. En een van die veertig, dat was Nickelback en When We Stand Together. Erachteraan ook een grote hit, alweer van vele jaren geleden. Meet Love, samen met Maren Raven. Hoorden, it's all coming back to me now. En het is uh, tijd voor wat informatie, Albert-Jan? Nou ja, laten we eerst eens even uh, terugkijken naar... Uh, dan gaan we terug naar eind oktober, want het gaat ook over SV Zandvoort. Want uh, de KNVB heeft namelijk een fikse straf uitgedeeld aan de voetbalvereniging Zandvoort. De terugcommissie van de KNVB oordeelde dat zowel Zandvoort als de tegenstander ZOP, Zuidoostbeemster... Beems, dat, vijf punten in mindering krijgt. Daarnaast dienen beide clubs een bedrag van 300 euro over te maken naar de voetbalbond. Dit allemaal naar aanleiding van een incident dat plaats had tijdens de wedstrijd van zaterdag 29 oktober. Dat schrijft het Haarlems Dagblad. Het duel in de tweede klasse werd vlak voor tijd voor 10 minuten stilgelegd nadat er gevochten werd op het veld. Uiteindelijk liet de scheidsrechter Beudeker de wedstrijd wel uitspelen. 2-0 was de eindstand. Centraal in de tuchtstaak stond de uitleg van het begrip vechten. De scheidsrechteroorde ...dat er was geschopt en geslagen... ...terwijl beide teams meenden dat er slechts wat duw- en trekwerk aan te pas kwam. Zandvoort-secretaris Jan van der Leden denkt dat zijn club in beroep gaat. We overwegen om er een advocaat op te zetten. Dat de KNVB een speler schorst, snappen we. Maar voor deze straf is de bewijsvoering wel heel erg mager. Nou, wellicht als straks, uh, Joop, Joop Venest, daar straks Joop van Nes daar meer licht op uh, die ho hoge beroepszaak kan... Nou ja, vorige week uh, zei hij het al. Belachelijk, ja. hè? Ja, dat was een, een enorme zware straf voor een ogenschijnlijk uh, licht vergrijp. Maar hij... hij hij was er wel van geschrokken, Joop. Toen. En is niet eens begonnen? Nee, nee, Zandvoort is niet begonnen. Maar ze hebben zich laten, uh, hoe noem je dat, uit hun tent laten lokken. Maar goed, daar horen we straks wellicht meer van, van Joop. Dat doen we even een half drie voor de wedstrijd van vandaag natuurlijk. Kastricum tegen SV Zandvoort. Het vorige plaatje van Helena Maal ging het een klein beetje fouten, Albert En in was je ploppen. Ja, weg. weg zo weg, zo, weg, was, weg. Ze, zo ja. was ze weg. Maar goed, we maken het goed met Kim Wild en You Came. Nou, de, de burgemeester heeft een drukke tijd achter de rug en met name in de horeca en hotelbranche, want de discotheek Veem moet vier weekenden eerder sluiten. Vanwege ernstige aantasting van de openbare orde en veiligheid blijft, blijft burgemeester Nick Meijer bij het voornemen voorgenomen besluit om horecabedrijf Veem een sanctie op te leggen van vier aangesloten weekenden vervroegd sluiten. Dit laat de gemeente in een reactie weten. De sanctie betekent dat het horecabedrijf om één uur voor bezoek gesloten moet zijn en dat is uh, gisternacht ingegaan in de nacht van vrijdag 25 uh, op 26 november en duurt tot en met de nacht van de zaterdag op zondag 18 december 2011 naast deze maatregel is discotheek Fame twee jaar lang voorwaardelijk haar vergunning kwijt dit wegens het overtreden van de regels en het niet op orde hebben van de vergunning dat was één, burgemeester sluit beach hotel aan het badhuisplein Nou, het is gebleken dat het beach hotel van de hotelketen had die Hotels BV aan het Badhuisplein in Zandvoort een hotel exporteerd zonder in het bezit te zijn van een benodigde exploitatievergunning, heeft wederom burgemeester Niek Meijer het hotel gesommeerd om de exploitatie te staken. Onder oplegging van een last uh, onder dwangsom van 10.000 euro heeft het hotel tot uiterlijk uh, 25 november de tijd gelegenheid gehad om de exploitatie van het hotelbedrijf te beëindigen. Zo laat de gemeente weten middels een bericht op haar website. En Café Tobi hoeft niet dicht. Nee, nee want de gemeente de heeft had, had eerst op 3 november jongsleden besloten om de vergunning van de horecagelegenheid 2B per 17 november 2011 in te trekken. Onder andere vanwege aantasting van de openbare orde zagen burgemeester en college zich hiertoe genoodzaakt. Op de dag van de sluiting verschenen beide partijen hiervoor bij de rechtbank in Haarlem. Deze rechtbank heeft tot, gevol, deze rechtszaak heeft tot gevolg gehad dat de exploitant van 2B niet per direct, maar op uiterlijk 1 maart 2012 definitief zijn vergunning kwijtraakt. Slechts onder strikte voorwaarden ter bescherming van de orde. Orde, kan de eigenaar tot 1 maart 2012 blijven exploiteren. Maar de burgemeester heeft ook leuke dingen te doen, zoals het vrijwilligersfeest gisteravond. Ja, was we, was een leuk feest. Oké, okay. alle vrijwilligers uh, die hebben er van genoten volgens mij. Superfeest, dank okay. aan de gemeente daarvoor. Nou ja, die zijn dankbaar voor al die vele vrijwilligers dat Dat dacht ik ook. Jullie is Amy Wijnhout. En back to black en daarmee werd het half drie. Dat betekent uiteraard zoals uh, gebruikelijk het weerbericht. Hallo Jan. Goed, aan de noordflank van het hoge drukgebied boven Frankrijk... ...wordt er vandaag met een stevige zuidwestelijke stroming polaire lucht aangevoerd. Polaire lucht? Polaire lucht, okay, ja. Zal zo okay, zou je maar overkomen. <laughs> de bewolking overheerst, maar zo nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait een vrij krachtige en aan zee een krachtige tot harde zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opkant... Het blijft droog en er waait een vrij krachtige en aan zee harde zuidwestelijke wind. Windkracht 5 tot 7. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Morgen passeert er een koude front en vooral in de ochtend valt er wat lichte regen. Na frontpassage zien we in de middag weer geregeld de zon. De zuidwestelijke en na frontpassage front west tot noordwestelijke wind is duidelijk aanwezig en waait over land vrij krachtig en aan zee hard. Windkracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt maximaal naar 12 tot 13 graden. Dan zitten we alweer op de maandag en maandag profiteren we wederom van hoge druk en daardoor zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De zuid tot de zuidwestelijke wind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. De rest van de week zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft overwegend droog, maar soms is er een enkele bui mogelijk. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt dagelijks naar een graad of negen. Nou, morgen de feestmarkt uh, in het uh, centrum van Sanford. Met een flauw zonnetje erbij. Ja, flauw zonnetje en uh, wat regen in de ochtend, hè, geloof ik. Ja, die is dan al weg. Oké, okay. dus dat nou, Helemaal goed. Ja. Geweldig, dat was het weer op CfM. Het weerbericht is na te lezen op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Als je op de hoogte wil blijven van het actuele weerbericht. What? Rita Franklin op de Stamfordse Radio met I Say A Little Prayer eventjes een politiebericht let op voor het volgende ja en dit is even een serieuze zaak uh, wij kregen net het verzoek om uh, dit ook even via de radio kenbaar te maken uh, er wordt namelijk iemand vermist en het betreft Jacqueline de Wette, roepnaam Jacqueline. Ze is geboren op uh, 3 9 Jacqueline heeft een verstandelijke beperking. Ze heeft een slank postuur, een piercing in haar rechterwenkbrauw en draagt een ketting met forse, hartvormige hanger. Jacqueline draagt een zwarte lerenjas, zwarte spijkerbroek en witblauwe sportschoenen. Ze schijnt al een aantal dagen uh, vermist te zijn. En ieder die informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met regiopolitie Kennenbaland, bureau Zandvoort, telefoon 0800 6070. Ik zal het nog even doorgeven. Regio politie Kennemerland bureau Zandvoort, telefoon 0800 6070. Wie heeft Jacqueline de Wette sinds dinsdag, geloof ik, uh, gezien? Neem dan alsjeblieft contact op uh, met de regio politie Kennemerland. Alvast bedankt. a beer. Nou jij als uh, DJ Sorro zou moeten weten <laughs> wie dit is Ana <laughs> Del Rey uh, Video Games uit de Euro Breakdown van dit moment Je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf met collega Jos van Dam De veertig heetste plaatjes uit Europa Heel goed nieuws voor Café Koper, want in de onlangs door uitgeverij Miset Horeca openbaar gemaakte ranglijst van de 100 beste cafés van Nederland voor 2012 heeft Café Koper op ons kerkplein een mooie sprong gemaakt ten opzichte van vorig jaar. Kopertje, zoals de, vele mensen het noemen, steeg van de 67ste naar de 57ste plaats. De openbaar gemaakte lijsten tellen voor het jaar daarop, daarop volgend. De jury gaf niet alleen het bedrijf, maar ook onze medewerkers een dikke pluim. Zij verstaan hun vak, melden uit Baatster, Koper. Ze is druk bezig met een nieuwe landelijke aanpak voor het opleiden van jonge medewerkers in de horeca Op eigen trein moet ze dus het een goede voorbeeld geven En dat is met deze uitspraak van de jury dik gelukt Van harte gefeliciteerd Café Koper Kijk, een mooie prestatie voor Café Koper Ja ja, daar mogen we best een plaat voor gaan draaien eigenlijk Eric Clapton, speciaal voor iedereen van Café Koper Hier is, uh, hoe heet hij ook weer? Nou ja, Change the World, hoe kan ik het vergeten? To myself Summer reflection in a window And didn't Know my own face Oh brother Gonna leave me Wasting away.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 Het was een mooi blokje achter elkaar, uh, Albert John. Dat ging naadloos in elkaar over. Helemaal hè? goed. Eric Clapton Changed the World. Gevolgd door Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia. En wij maar denken dat er vandaag voetbal werd tegen ja. Kastrikum uh, ja. en dat we uh, een uits. Maar dat is volgende week. Dat is volgende week. Ja, luisteraars. Uh, ik dacht dat, dat dit, dit weekend was, maar dat is voor volgende week. Dit weekend is een inhaalweekend. Dus SV Zandvoort is dit weekend vrij. Dus Joop van Ness is ook vrij vandaag. Die is vrij. Vandaar dat we hem niet aan de telefoon konden krijgen. In tweede instantie uiteraard wel. Maar hij berichtte mij dat er volgende week de wedstrijd uh, zal worden verspeeld uit tegen Castricum. Dus volgende week is Joop er ook weer en hebben uh, we weer een live verslag vanaf het voetbalveld. Goed, geheel iets anders. De decemberactie in een nieuw jasje. Ook in 2011 organiseert de Ondernemersvereniging Zandvoort weer de al jaren succesvolle decemberactie. Echter dit jaar is voor een andere opzet gekozen en wel voor een stempelkaart. Van 28 november tot en met 24 december aanstaande ontvangt u bij een kassahandeling vanaf 10 euro bij een van de aangesloten winkeliers een stempel op een daarvoor bestemd bestemde stempelkaart. Het is de bedoeling dat u acht verschillende stempels verzamelt op dezelfde kaart. Is de kaart vol, dan kan deze in een van de daarvoor bestemde dozen gedaan worden. Op de zaterdagen 10, 17 en 31 december zullen tijdens live-uitzendingen van Goedemorgen Zandvoort de, de, de weekprijzen getrokken worden. En op 31 december komen tevens de hoofdprijzen naar boven. Waaronder een Samsung uh, Smart LED TV Zo. die door de ondernemersvereniging Zandvoort ter beschikking is gesteld. De prijswinnaars ontvangen berichten van het secretariaat van OVZ. Mooie prijzen te winnen tijdens de december actie ja. maand. En de deelnemer, Lias, komt u zien uh, aan herkennen aan een raamposter op de ruit. Helemaal goed, dankjewel en graag tot zometeen voor twee uur.